Volgens de burgemeester is in zijn stad geen plaats voor wat hij noemt blasfemie en kwaadaardige sectes. Hij zegt dat de meeste inwoners het met hem eens zijn. Vorig jaar mei werden in Moskou tientallen homo's en lesbiennes opgepakt tijdens het Eurovisie Songfestival... omdat ze meededen aan een demonstratie waar geen vergunning voor was. De Verenigde Naties houden in maart een donorconferentie voor Haiti. Dat is besloten in Canada, waar de ministers van buitenlandse zaken van zo'n twintig landen bij elkaar waren... om te praten over de wederopbouw van Haiti. De ministers maakten plannen om het land weer overeind te helpen na de aardbeving van twee weken geleden. Ook het coördineren van hulp was een belangrijk gespreksonderwerp. Op de conferentie riep de Haitiaanse premier bij de internationale gemeenschap op om Haiti ook de komende jaren massaal te blijven steunen. Er zei erbij dat Haiti zelf leiding kan geven aan de wederopbouw van het land. Nederland was niet bij de bijeenkomst in Montreal, maar heeft wel hulp toegezegd. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB heeft een prijs gewonnen vanwege een vergeten spatie. In een reclamecampagne schreef het bedrijf... ...en dan kom je erachter dat je geen losgeld bij je hebt. Omdat er tussen los en geld geen spatie stond, leek het te gaan om losgeld. Dat wordt betaald bij een ontvoering. Maar het GVB bedoelde losgeld, kleingeld dus. De zin is door bezoekers van de site spatiegebruik.nl uitgeroepen tot de onjuiste spatie van 2009. Prijzen zijn het leven geroepen door het platform signalering onjuist spatiegebruik SOS. Dat wil de misstand aanpakken omdat verkeerd geplaatste spaties verwarring zouden veroorzaken. Het weer. Opklaringen vannacht matigen tot strenge vorst tot min 10. De komende dag zonnig bij Maxima rond min 2 graden. Dit was het en... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. CFM in 2010 al 20 jaar live. Zandvoort CFM. Met, met, met nu. nu de nacht. God gave me the sunshine, then show me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a laid line. What a day what a day and your Jesus really down. Four.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 Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from 45.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 Ms. gonna be some more.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 Never. So let me in Give me in. another chance That's not the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 Ach, wat een heerlijk gevoel, de hele wereld leidt zo goed.